Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca is blij dat ze weer open mogen. De horeca Nederland zegt dat dit precies is waar ze de afgelopen dagen voor hebben gestreden. Ook blije geluiden vanuit de cultuursector. Het OMT had geadviseerd om alles tot 8 uur s avonds open te gooien. Maar daar kwamen vooral theaters, concertzalen en bioscopen tegen in opstand. Het wordt nu 10 uur en daar is dit theater wel blij mee. Ja, daar kunnen we zeker wat mee. Hoe? Nou, dan kunnen de mensen om half negen starten we de voorstelling. Drankje krijgen ze mee naar binnen en 5 voor 10 gaan die buitendeuren open en dan gaat iedereen rechtstreeks naar buiten en dan zijn we pak 10 uur klaar. Er gelden nog wel beperkingen, er mag een maximum aantal mensen naar binnen, je moet een QR-code laten scannen en tijdens het lopen een mondkapje op. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand met corona en zelf geen klachten hebben. Dat staat in het nieuwste OMT-advies. Ze hoeven dan alleen thuis te blijven bij klachten en zich laten testen. Nu moet nog een hele klas in quarantaine als drie kinderen besmet zijn. Er zijn grote problemen bij het afhalen van afval in Amsterdam door personeelstekort. Het grofvel wordt niet overal opgehaald en ook het ophalen van papier loopt op sommige plekken achter. Een groot deel van de medewerkers kan niet aan de slag door coronabesmettingen en quarantaineplichten. Apple moet in Nederland een boete van 5 miljoen euro betalen. Dat komt door een uitspraak die de autoriteit Consument Markt een maand geleden deed, vertelt verslaggever Nando Kastelein. Apple moet makers van datingapps in de Nederlandse App Store de mogelijkheid bieden om ook buiten de App Store om af te rekenen met klanten. Nou ja, daarvoor moet Apple een aantal wijzigingen doorvoeren. En in de ogen van de ACM heeft het bedrijf dat onvoldoende gedaan. De uitspraak gaat specifiek over dating-apps, omdat die sector in Nederland erover heeft geklaagd. Maar bij de Europese Commissie zijn ze ook met dit soort regels bezig voor alle iPhone- en iPad-apps. Het weer, er komt een fris nachtje aan, met in het Zuidoosten nog wat vorst. Morgen overdag bijna overal bewolkt. In het zuiden wat meer zon en een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 ik ben niet de eerste, want vriend en radiocollega Willem de Waard... van Zwaardvis bij Radio Capelle ging mij voor afgelopen zaterdag. Maar wat maakt het uit? Het gaat om de muziek die daar te horen is bij ons...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 En dan moet ik even goed kijken, volgens mij het Devil On My Shoulder, dat uh, is uh, de naam. En dan moet ik even zeg ik het goed uh, dat zij uh, zo heet. Want volgens mij heet zij uh, anders. <laughs> dus even scrollen in het, in het lijstje. En dan zeg ik, uh, nou, nou, nou, je uh, moet ook niet uh, te lang uh, hierbij uh, stil blijven staan. Maar volgens mij heet Nienke uh, Dingemans, ja, zie je, zie je.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 Daarna, -da. ergens in het laatste uur hebben we nog, uh, nog een tweede uh, nieuwe uh, single van zes. Hebben geloof ik, uh, twee nieuwe singles oh, uitgebracht. So en dit is de eerste: Found a banner in the ground that was sticking out. Till I it. Cause my friends of old, they said I hit my head. Is it part of an overtake? Taken shape. We gotta go We are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 melt up, but we say nothing. Higher pace, turn up the volume. To my head to the sky, fierce. I belong to a different sequence. Bodies moving in no slow motion. Eyes closed, it's like we're floating. Can't help it put my hands in the air.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 zal Marcel Hulst van Mountaineer uh, wat over het album Lewis and Clark uh, wat gaan vertellen. Er staan stuk voor stuk uh, goede uh, dingen op. 3 voor 12 Noord-Holland uh, heeft er vandaag aandacht aan besteed in de rubriek Nieuwe Muziek. En uh, dit zou bijna zo van toepassing kunnen zijn geweest als Donald Trump een schomp onder zijn kont hadden gegeven. I'm impeached. Maar daar zal het waarschijnlijk niet helemaal over gaan. Maar we kunnen dat uh, volgende week...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 Since people went down to the river to. where the people wonder Was talking about And some of us when. The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 Want dit kan zo niet of gisteravond. Ja. Dit moet veranderen. Dus ik, ik vind het zo moeilijk en ik, ook de hele coronatijd overigens. Dus we mogen elkaar niet meer knuffelen. De knuffelen gaan dicht. Ik heb een muzikaal verhaal niet kwijt. De, ik werk op een school. Leerlingen zitten echt in de penarie. Uh, de, ik vind het een, een, ik mag het woord niet zeggen, maar een kaartijd. De... Ja, nou, ik, ja, ja ik, ik, ik denk dat ik het daar uh, volledig met je eens ben. Ja. Uh, maar goed, de, er is ook een woord uh, inmiddels uh, wel wat in 2022 misschien in de Vandalen terechtgekomen komt van Joep van het Hek vandaan.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 Is een stuk integriteit dat het ergens over gaat. Ik heb niks voor de goede orde, niks tegen Transbouwer. Mm. en Nick en Simon. Echt helemaal niks doen, kopen, genieten van enzovoort. Mm. Alleen ik heb er niks mee. Ik vind dat een stuk ergens over moet gaan. En dat, ik, dat je dat vangt in een stuk muziek. En dat stuk, de, de mama vergeef mij. Uh, ook omdat ik de tijd had om het te, te doen en ook de clip zelf te, mm. te maken.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 Allee, het is in elk geval een heel persoonlijk integerstuk. stuk. En dat vind ik fijn om dat uh, te mogen doen. Ja, uh, het, ik denk dat... Uh, want, want anders zou het AD niet bij je geweest zijn. Uh, er is één dame die uh, daar een uh, joegel van een hit uh, mee gescoord heeft. Dat is Mo. Met, uh, uh, van uh, uh, Dat heb jij gedaan. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, uh, uh, ja. Dat is ook een hele persoonlijke song. Want ja, ik denk als je er iets persoonlijks in zet... En ook wat je net zegt, met de integriteit uh, gemaakt. Ja, dat, dat spreekt denk ik uh, toch uh, de nodige mensen aan. Want dan, anders zou die verslaggever bij jou niet uh, voor de deur hebben gestaan. Denk ja, we ik. hebben enorm veel mensen op gereageerd. Want ik zet dan zo'n nummer, zet ik op YouTube. Ik uh -huh. heb een YouTube-pagina. Uh -huh. En daar uh, uh, het ene liedje reageren. Of het wordt 500 keer bekeken, 400 keer bekeken. Hier hebben. ...meer dan 2000 mensen nagekeken... ...YouTube heeft in één keer 300 kliks afgehaald... ...om een of andere rare reden. Huh. Huh. Ik heb enorm veel reacties gehad... ...tot aan John van Katwijk... ...de manager van... Uh, ...de oud-manager van René Vroger... ...die heeft gereageerd... Huh. Uh, het oude theaterbureau... ...gerend van de Kolk... Tineke de Nooi... ...maar ook persoonlijke mensen... ...op de een of andere manier... ...heb ik er een hele hoop reacties op gekregen... ...en het AD had dat ook gezien... Huh. ...en die schreven daar dat, uh, dat stuk over... ...en...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 en sommige punten heb je me laten barsten, ja. en, uh, en, en dat neem ik je op, kwalijk, ik vergeef het je. Ja. Net zoals dat je mij zo vergeven, dat ik als uh, ja. de, de zoon ook niet altijd de meest perfecte uh, be be be zoon ben geweest. Ja. En, uh, soms zelfs al reden tot grote zorg, ik uh, ja. <laughs> het zo netjes zeggen. Nou, was je was, was een moeilijk kind dan, uh, Toon, of niet?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 Uh, heel makkelijk op www.tonvanmil.nl Met 1L en dubbel al. En dan kom je vanzelf op mijn YouTube pagina. Daar staat mijn e-mail. Je kan cd's bestellen. De, noem ik maar op. Tegen betaling ga ik een avondje met je uit. Dat je dat leuk? Vindt. Nee, flauw. die staan helemaal stil. Ik ben met het theaterprogramma bezig. Maar gewoon www.tonvanmil.nl. Of Toon van Mail op YouTube. Dan ga je me vanzelf vinden.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 Van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we ook een pop En uh, dit kwam bij een pop uh, vandaan. Hoewel wij er zelf als 3 voor 12 Noord-Holland uh, zijn er, er ook nog uh, wel het een en ander over verteld hebben. La uh, met de EP Old Traditions... die ze aan het eind van het afgelopen jaar hebben uitgebracht... Met het nummer Fireworks. Totaal iets anders dan. Uh, false Flag Die ze daarvoor hadden uitgebracht. Uh, maar goed, uh, het mag de pret niet drukken. Toon van Mil hoorde je daarvoor. Met uh, Mama Vergeef Mij. En uh, we hebben ook uh, even bijlopen praten. Met alles en nog wat. Het vervolg over Josephine is gevat in Bobby. En Bobby hoor je. Met Ethan Huis. Samen met Jorie van Gemert. Tot aan het nieuws van de 8 uur. En dit komt van die EP. Dreams in Multicolor trouwens wel de opvolger, deel 2 dus van dat verhaal Josephine. he had quite the So sorry, so sorry, my son